4 uur. Wouter algemoet met het CNW-journaal. Minister Koolmees is opgelucht dat na het CNV ook de FNV heeft ingestemd met het pensioenakkoord. Koolmees noemt het een goed akkoord voor een toekomstbestendig pensioenstelsel... en hij hoopt dat nu ook vakbond VCP ermee instemt. Bij de ledenraadpleging van de FNV stemde drie kwart voor het pensioenakkoord. Ook het ledenparlement van de bond stemde voor... De regeringsfracties en GroenLinks en PvdA benadrukken de ruime steun van de FNV-leden. PVV-leider Wilders is juist teleurgesteld. Volgens hem worden de pensioenbelangen verkwanseld. Voorman Edwin Wagensveld van anti-islambeweging Pegida is aangevallen in Eindhoven. Het gebeurde toen hij aan het flyeren was in de buurt van een moskee. Wagensveld en andere Pegida-leden kwamen in botsing met tientallen omstanders. Daarna is de voorman voor zijn eigen veiligheid meegenomen door de politie... Er is niemand opgepakt. Eind vorige maand braken er bij een demonstratie van Pegida in Eindhoven nog rellen uit... tussen aanhangers van de anti-islambeweging en tegendemonstranten. Een automobilist heeft in een woonwijk in Rotterdam een ravage aangericht. Hij reed tegen het verkeer in en ramde meerdere stilstaande auto's. Voorbijgangers moesten aan de kant springen. Toen de man zich klim had gereden, werd hij door omstanders uit zijn auto gesleurd. Hij is voor controle naar het ziekenhuis gebracht en wordt daarna aangehouden. Wat hem bezielde is nog onduidelijk. In Rome is regisseur Franco Tsevirelli overleden... en was al geruime tijd ziek. Tsevirelli regisseerde films, theaterproducties en opera's... waaronder veel werken van Shakespeare. Ook regisseerde hij in 1964 de opera Tosca... met Maria Callas en Tito Gobbi. Tsevirelli werkte veel in Italië, maar ook daarbuiten. Zo maakte hij producties voor de Metropolitan Opera in New York... en de Royal Opera House in Londen.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 72% van de weginspecteurs krijgt regelmatig de middelvinger. Doe eens lief. Dank je wel. Namens Rijkswaterstaat en Sieren. Het geluid van Zandvoort. Live vanaf de 24 uur van Zandvoort. Dit is ZFF. En we zitten op uh, uur 11 alweer van het geluid van Zandvoort, Jaap. Ja. Ja, uh, uur 11 met uh, Mariette van der Brandt die nu op het uh, podium ja, uh, bezig is. Uh, uh, is uh, weet weet weet even kijken hoe de de de dat de klinkt. Ik hou je nog een poosje vast, want. Dan vergeet je nog hoe boos je was. De... Ja, Zometeen komen we bij Marjet terug. Want uh, je kan ook nog andere activiteiten doen dan uh, de vrienden van Stanford Live. Ja. Want er wordt heel veel georganiseerd. Bijvoorbeeld het moordspel. Straks om uh, vijf uur bij Centerparks Beach Hotel. Yes, uh, Cluedo in het, uh, in het echt. Uh, dat, dat heb je dan uh, daar. Uh, dan moet ik ook eventjes uh, gaan uh, kijken wat, uh, wat ik op mijn lijst heb staan. Want er is nog meer. Uh, er is uh, nog steeds ook uh, de Bubbles and Bites op uh, de Van Spijfstraat 404. Wat is dat? Dat is het uh, Corbani Open Atelier. Dat uh, vindt daar plaats, dus uh, daar kan je ook uh, terecht. Ja, wil je cocktail uh, shaken? Dat kan ook uh, hier op het uh, Badhuisplein. Bij het Festival uh, Hart. Bij de Bos Pop Bar. Dan is er uh, vanaf 5 uur tot 12 uur vannacht. Dan uh, kan. Uh, Iemand of kunnen mensen in de speciale dubbeldekker van Holland Casino leuke prijzen winnen? Uh, de dubbeldekker staat uh, op het Badhuisplein, dus mensen kunnen daar gewoon een gokje wagen. Ja, en het programma inderdaad, wat we nu ook op de achtergrond uh, horen van het podium, is nu al ruim twee uur bezig met vele lokale en ook uh, nationale artiesten. Ja, En op dit uh, moment uh, Marjet. Bekend van de Voice of Holland. Uh, ja, want, want zij heeft ook geloof ik nog een link met Zandvoort. Had ik begrepen. Dus dat, was, uh, dat heeft uh, daar onder andere wel mee te maken. Dus de artiesten die optreden hebben allemaal iets met Zandvoort uh, ja, dat te klopt. maken gehad. Uh, maar Mariette van der Brand ook. Uh, ik weet alleen even niet uh, precies wat de link is uh, geweest. Maar ik weet bijvoorbeeld van Jeroen van der Boom weten we dat weer wel. Omdat hij hier, nou ja jij zei het al in het vorige uur. Uh, hier nog een, uh, een eenhonderd hut had in uh, de kostenstraat Ja, Club Chateau. Moet ja, dat maar een hut. Jeentje. Ja bedoel ik. Dus ja daar ben ik wel een aantal keren binnen geweest. He, Jaap. Ja. Het leuke was. Stond Jeroen ook gewoon bij de deur. Hè. Weet je wel. Van, die mag er wel in. En die mag er niet in. En toen kwam Fred Heij er, eraan <laughs> Die mocht er natuurlijk wel in van Jeroen van de band. Ja, ja, ja, ja. Dat begrijp je wel. Ja, uh, Goed. Dat, dat, dat gaan we straks allemaal blijven Want hij treedt op om half tien vanavond. Dan mag Jeroen nog een optreden doen. Daarvoor. Daar zitten trouwens ook nog dingen. Die inderdaad bij diezelfde Fred. Hij zou kunnen aantreffen in dat uh, programma wat hij doet. Bijvoorbeeld Yves Berendsen en Luna. Kijk. Dat bedoel ik maar. Die zitten dus daarvoor nog. Uh, om acht uur Yves Berendsen en om kwart voor negen Luna. Dus uh, die, uh, die spelen ook nog uh, of uh, gaan ook nog een optreden doen. Ja, inderdaad. Nou, hij uh, treedt op uh, straks uh, om, uh, om vijf uur hier uh, bij het Geluid van Zandvoort. We hebben het al Fred Heijen. Ja, ja, ja uh, dat, dat, dat uh, komt na ons als het goed is. Ja, en kijk eens, we hebben het weer niet uh, gedaan om half drie. Maar nee. ik had gisteren het Rico weer had ik al, uh, uitgeprint. Nou, en Rico zei in de ochtend is het uh, slecht. En dan gaat het flink regenen. Dat nou, hebben we gemerkt. daar heeft hij gelijk in gekregen. Dat Toen zei hij in de middag, gaat in Zandvoort de zon schijnen. En Kijk eens naar buiten. Geweldig weer op dit moment. Ja, ik moet doen denken aan de uitspraak die burgemeester Meijer wel hanteert. En die zegt, in Zandvoort schijnt de zon altijd, ook al zie je hem niet. Ja, zo, zo. Ja, is, ja, zo is, is een het. Snapspraak van. Even we gaan uh, naar mijn luisteren, ja, dus luisteren ja Klein stukje. I. Don't let him in. him out again free. Don't be his friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him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 Dankjewel. Mm. Kunnen we die overslaan? Kunnen we die overslaan? Ja. Ja. <tied> we are. So the stars we are beautiful. then i'll be ready i'll be ready it's the start of us waking up come on i'll be ready i'll be ready Mooie Marjet live uh, op het uh, podium hier, Badhuisplein. Iedereen um, is van harte welkom. Ja, ik, ik zeg er eigenlijk gewoon niks bij. Het volgende wat we gaan doen is uh, Beyoncé. All, all, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies. Now put your hands up. up in the club, just broke up. Do my own. Little thing decided to dip. dip. Now you want a trip. trip 'cause another brother noticed me. I'm up on him, he up on me. Don't pay him any attention. I cried in my tears the three good years. He can't be mad at me. If you like it, then you should've put a ring on it. If you like it, then you should've put a ring on it. Don't be mad when you see that he won it. If you like it, then you should've put a ring on it. Whoa, oh oh oh oh oh oh oh. I got glass on my lips, band on my hips, tighter than my dairy on jeans Acting up, drinks in my cup, couldn't care less what you think I need no permission, did I mention, don't pay him any attention Wait for your turn, when you're gonna look. is it really isn't like for me to sing? If you like it then you shoulda put a ring on it, if you like it then you shoulda put a ring on it Don't be mad when you see that he won it, if you like it then you shoulda put a ring I right now most incredibly girl boy in your Ready I touch on you more, more every time When you leave, I'm begging you not to go Call your name two or three times in a row Such a funny thing for me to try to explain I'm feeling that my pride is the no one to blame Cause I know I don't understand Just how your love can do what no one else can Got me looking so crazy right now Your love's got me looking so crazy right now Got me looking so crazy right now Your touch got me looking so crazy right now Got me hope for you page me right now you kiss Got me hope for you save me right now Cause you're so crazy and love, Got me looking, got me looking so crazy and love. I'll go you Oh oh oh oh oh oh oh no no Oh oh oh oh oh oh oh no no Oh oh oh oh oh oh oh oh no Oh oh oh oh oh oh oh no en wij met het uh, geluid van Sanford uh, zitten vandaag uh, in het Amsterdam Beach Hotel. Bij uh, FF Floets. Heerlijke locatie. En we kunnen naar buiten kijken. En we zien dan Jaap dat het steeds drukker wordt. Uh, op, uh, op um, ja, ja, Marcel, Marcel uh, was hier ook even net uh, binnen geweest. Marcel Husser uh, van uh, Rabol, En die vertelde al van... Nou, hij had liever dat het uh, vanmorgen van dat pestweer was dan dat hij dat nu heeft. Ja, ik kan me er anders bij voorstellen. Want vanmorgen toen ik hier ook uh, even rond toen lagen er nog wat plassen. Het deed uh, bijna even denken aan uh, zo'n festivalterrein uh, in Landgraaf. Bij Pinkpop. Hè, ja. Dat je dan ook uh, jezelf uh, gratis een uh, modderbad uh, kan bezorgen. Maar dat was hier uh, denk ik nu niet meer nodig. Uh, want uh, inmiddels uh, doet het uh, droge weer zijn werk. En is, uh, zijn die plassen denk ik wel nagenoeg een beetje verdwenen. Denk ja ik? dat denk ik ook. Dus dat denk ik wel. Je kan heerlijk genieten van uh, alle muziek uh, die gebracht wordt uh, op het podium. Badhuisplein. Iedereen is van harte welkom. Toegang gratis. En er zijn hapjes en drankjes. Dus. Ja, en Mariette van der Brand uh, staat nog uh, te, uh, ja, te zingen. Tot nee, half vijf, hè? Doet nog een optreden. Tot, half, Tot vijf. half vijf. En daarna dan mag... Ja, Frank Fink zegt van... ik vind het te veel eer als een DJ te worden aangekondigd. Dus dan zeggen we gewoon plaatjesdraaier Frank Fink. Kijk, dat, dat kan hij, ook, ja. Want dat zegt hij net zelf. Dus, dus dan moeten we dat ook gewoon keurig netjes corrigeren. Ja, nou. dit, dit maar wel MP3'tjes, hè? Ja, dat bedoel ik. Dus, uh, maar dat, doet een beetje, dat moet een beetje de sfeer uh, oproepen... zoals uh, we dat hier ook uh, net hebben gedaan... in het uh, tweede gedeelte van het uh, programma. Uh, het sfeertje wat, uh, wat hing destijds toen hij uh, de kroeg had... in de Kosterstraat, ook al in de Kosterstraat. Ja. De Wildsjout, dat zat even twee deuren verder waar Jeroen van der Boom zijn business had. Weet je, jij hebt het net over vinyl, wel heel toevallig, want onze collega Fred, die is nou richting Ayuma, ja, ik had want er is een vinyl workshop. Ja, dus, ja. dus die is nu uh, spoorslags onderweg. Uh, om dat uh, voor elkaar uh, te krijgen. En uh, ik zie ook hier iemand met een uh, geluidsmeter lijkt het wel uh, rond te lopen. Een dus, uh, handhaver? Nee, dat, oh. dat dan weer niet. Nou ja, ik, ik, ik hou het op dat het iemand van de media is. Die gewoon hier met zo'n uh, dingetje rondloopt. En uh, even wil kijken of hij nog uh, wat kan interviewen. Dat zou kunnen natuurlijk. Maar dat is uh, wat er uh, op dit moment gaan is. En uh, onze vrienden Martijn Luiten. En Marcus van Dam van de Technische Dienst hebben het voor elkaar gekregen om er een verbinding te maken met het podium. Het loopt nu niet met een draadje over het wegdek. Nee, we hebben het gewoon draadloos. En het schijnt goed te werken ook. En Marjette is nog steeds lekker aan het zingen daar op het podium. Het was van Whitney Houston tot Beyoncé. En nu is het Tina Turner. Ja, heel goed. We gaan nog een stukje Marjette laten horen. Cleaned a lot of plates in my face, and I coughed a lot of taint down in New Orleans. Oh, but I never saw the good side of the city till I hitched a ride on the riverboard. Please, you know the big wheels keep on turning. I could do that, keep on burning, and we're all I'm working for them every night and day Oh, but I never lost one minute of sleep and, oh, everybody awake thinks might have been Mariette van der Brand op het podium. Altijd ja. gezellig. Dat nou, was uh, gisteren ja, de ja. opening van de beeldenroute. De beeldenroute? De beeldenroute van oh. Marlene Serps. Nou, uh, laten we dat eens uh, maar gaan Ja, blaasdagen. Daar was ook de wethouder Elf Heij bij. Ja. En Roy van Buring die sprak met haar over dit geweldige evenement. De 24 uur. De 24 uur Zandvoort, um, ja, het is morgen eigenlijk, eigenlijk is het vandaag als de luisteraar dit hoort. Um, ja, het, het 24 uur Zandvoort...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 Dit is wat wij noemen een, een, een, ja, een pop-up evenement, een nieuw evenement om ja, Zandvoort verder op de kaart uh, te zetten. En uh, Zandvoort Marketing samen met de gemeente ja, hebben, hebben hier uh, aan getrokken.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 Heel erg bedankt voor de tijd en vooral ook veel plezier komend weekend. Ja, heel graag gedaan en uh, nou, tot morgen. Ja, ja en dat is, uh, de morgen is dus uh, vandaag, want het is uh, gisteren opgenomen Jaap. Ja, ja, ja. Ja, wat, uh, wat het, uh, ja, ze is helemaal enthousiast, de LFA, uh, uiteraard. Uh, nou, het is ook een heel mooi evenement, een pop-up evenement. En ze heeft het toch al uh, erg druk uh, met uh, eerst al die beelden. Uh, afgelopen maand ook al uh, de aankondiging van de Formule 1. Uh, nu met, uh, met dit evenement. Het, het uh, gaat, uh, behoorlijk, uh, heeft een behoorlijke agenda wat, wat het gaat. Uh, in de afwachting van uh, Fred. Hij, hij hangt wel ergens onder de knop. Maar we geven hem nog even de tijd om zich een beetje te installeren. Daar ja, ik mee, wil even maar. vertellen dat wij nog tot 12 uur in het uh, Amsterdam Bits Hotel zitten. Was goed. En als je radio wil komen kijken of maken zelfs. Je mag aanschuiven. We hebben microfoons genoeg. Meld je dan even hier. Ik kan zo binnenlopen. Even radio kijken en kennis maken met het geluid van Zandvoort. Ja, uh, voordat we naar Fred uh, gaan... Heb ik ook nog, uh, he, hebben we het ook over dat grote evenement... wat volgend jaar hier binnen de gemeentegrenzen gaat plaatsvinden. Want dat is uh, iets wat met Formule 1 uh, te maken heeft. Na 35 jaar komt het uh, dan weer terug. Uh, eerder deze week is er al het een en ander gezegd... over uh, van ja, wat gaan we nou doen? Wanneer wordt het uh, nu uh, gehouden? Want het is nog niet echt uh, bekend wanneer de, uh, de Grand Prix gaat plaatsvinden... Men heeft het over 3 mei, maar er circuleren ook verhalen over 10 mei. Uh, nou, die 3 mei, die ligt natuurlijk erg dicht in de buurt van 4 en 5 mei. Uh, nou zal dat, denk ik, niet zo 1 te 3 in de vaart lopen. Maar uh, de, er is al wel het een en ander uh, gezegd vanuit het circuit. Uh, Robert van Overdijk heeft uh, het advies gegeven aan, uh, aan het Formule 1-management in Londen. En zegt van, ja luister, als er uh, 4 en 5 mei eventueel een Grand Prix... dan zitten we dus met een uh, zwaar probleem. Omdat volgend jaar natuurlijk ook nog is dat het 75 jaar geleden is dat ja. uh, de Tweede Wereldoorlog is uh, beëindigd. En omdat 4 mei uh, ook een onderdeel is van uh, de route, hè, de, de, de stille tocht vanuit Bloemendaal naar het uh, Nationale Erebegraafplaats uh, in uh, Overveen aan de Zeeweg, betekent dat, dat dat ook verkeerstechnische de nodige problemen zou kunnen veroorzaken. Nou, uh, dat advies is inmiddels in de richting uh, naar Londen gestuurd uh, uh, voor eventuele gevoeligheden. Want ja, uh, daar moet je toch uh, rekening mee houden dat zal, denk ik, met, uh, met het Formule 1 management, die zullen daar echt wel uh, rekening mee gaan houden. Want Als zijn... het kan. Ja, tuurlijk. Maar... Ja. Uh ik ga uit van het verhaal. 10 mei, dat wordt ook zwaar gezegd op dit moment als een van de mogelijke data die wordt genoemd als een mogelijke Formule 1 wedstrijd. En ja, ik, ik, ik neig zelf naar die 10e mei, maar vooralsnog je hebt het niet van mij. We moeten ook afwachten wat de, wat de FOM daarover gaat zeggen. Nee, ik heb er ook geld op staan hoor, ja, op 10 mei. Jij hebt het ook op 10 ja, ja. mei. Nou ja, wij houden het op 10 mei en dan zal het denk ik niet zo 1, 2, 3 in de vaart lopen. Dan is er nog een Ander verhaal, want vandaag in het landelijk ochtendblad van, van, van een van de, van de ochtendkranten stond ook een heel verhaal over operatie Zandvoort is in volle gang. En dat heeft alles te maken met de plannen die nodig zijn om dat circuit wat hier in onze achtertuin ligt... ...formule 1 waardig te maken. Als ik even door dat artikel heen scroll van de Telegraaf, want daar heeft het in gestaan... ...is dat er wordt ook echt terecht gezegd de details om de baan proef te maken. Dus dat, dat wil dus zeggen, er wordt er nog wat extra stroken asfalt aangelegd. Zo moet er dus aan de binnenkant van de Huguenotsbocht komt er nog een extra strook... Uh, bij de Hans Ernst bocht uh, wordt er gesproken over een, uh, over een extra strook uh, aan de binnenkant. En uh, dan wordt er inderdaad ook gesproken over de banking. En nou, die banking, die bocht, dat is dan de Arie Luijendijk bocht. Er is een hoop gedoe over geweest afgelopen week, doordat ook de bandenleverancier Pirelli al het een en ander heeft uh, gezegd, ja, als er een een of andere uh, kombocht uh, à la Indianapolis en die is nog wat steiler dan Indianapolis uh, bocht, ja, dan uh, kan dat voor, voor ons wat uh, problemen zorgen met de banden, waarop een van onze Zandvoortse inwoners zegt van ja, dat is een probleem van Pirelli. Weet ik. Maar uh, we willen natuurlijk ook niet, uh, zoals we ergens in 2007 hebben meegemaakt bij een Grand Prix van Amerika, toen er ineens maar zes wagens in plaats van twintig hebben meegedaan. Want dat risico loop je natuurlijk ook. Ja, uh, maar het maakt het uh, circuit wel uniek als dat uh, gaat gebeuren. Dat wordt ook uh, gezegd. Ja. Uh, een van de, de mensen die zegt en een uh, behoorlijke voorstander is van meer banking is Max Verstappen zelf. Dat heeft hij min of meer al uh, Laten doorschemeren. Dus de Arie Leijendijk bocht zou dan een verkanting krijgen. Dus dat wordt een wat, wat, wat steilere bocht waar je doorheen jast. De bedoeling is, dat, dat, dat heeft dan een extra reden, dat je je DRS, dat is dat klepje wat de Formule 1-coureurs open kunnen zetten, een achtervleugel, krijgen ze meer vaart en dan kunnen ze ook inhalen. Dat is de bedoeling waarom die arie een, een wat meer een kombocht gaat worden. Maar er is sprake ook in dit artikel, dat er misschien hier en daar nog, nog een extra ergens een kombocht nog gaat, gaat komen. Nou, waar die precies gaat komen, daar wordt nog over gespeculeerd. Uh, en of die er überhaupt uh, gaat komen, dat moeten we ook nog maar afwachten. Een van de, de mensen die zich daarmee bezighouden, of een van de bedrijven, is een Italiaans bedrijf. Dromo heet dat. Uh, dat is een, ja, die houden zich bezig met ontwerpen van, uh, van circuits. En als het goed is, dan gaat dat uh, allemaal plaatsvinden vanaf november. Dus dan uh, gaan de showvals aan de slag uh, om uh, het een en ander te verbouwen. En dan zal waarschijnlijk ook natuurlijk het complex waar bijvoorbeeld de teams gehuisvest moeten worden krijgen dan ook een extra uh, ruimtecapaciteit erbij. Ja. Nou, ik denk dat ik dit aardig uh, vol heb uh, zitten praten. Ik denk het ook. Ik denk want, dat, ik denk we, dat weet we naar June gaan. Ja, we naar ja. Fred gaan, uh, want die staat daar nog uh, klaar om daar het een en ander te vertellen. Fred. Ja. Fred, goedemiddag ja, Fred. Jij bent bij Ayuma, want uh, we hadden het net over vinyl. Was het over uh, ja, DJ ik, Franke? Hard, oh, dat mogen we niet zeggen. Plaatjes draaien, <laughs> Plaatjes Frank. draaien Frank. En uh, ja, ja. die draaien heel veel van vinyl. En nou, ben jij bij een vinyl workshop. Uh, we kunnen niet echt praten over een workshop. Maar ik sta hier wel bij een, uh, inderdaad, uh, ja, een ouderwetse tafel eigenlijk. Met twee... Uh, Twee met daarop uh, twee OP's en uh, daar een ouderwetse uh, ja, mengpaneel tussen. Dus dat kennen wij uh, natuurlijk uh, van vroeger. En ik zal eens eventjes kijken of ik uh, hier in ieder geval iemand over kan spreken. Hoop ik. Even kijken. Ja, zijn er veel mensen daar, uh, Fred? Uh, ja, er zijn uh, verschillende workshops hier al. Oké. Okay. Uh, ja juist net deze is ja kan je niet echt praten over een workshop dus dat is heel aardig jongen zo uh... leuk even kijken. Is, is is hier iemand die het lastig heeft jongen over... ja ja ja <laughs> ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja uh, <laughs> Oké. <Okay. laughs> ja, dat is een bekend. Wat zie je zelf van de van de van de nieuw, eh. is een ja, ja, eigenlijk. Ja, ja. ja. Uh, uh, heb je het vroeg ook gedaan? Ja, het u dat uh, Ja, dat de, ja? Samen met het, het steeds. Oké. Okay. Ja. Dus de zon is vol. Ja, dat klopt. Heel oh, leuk, ja. Okay. En samen met uh, de eigenaar van Juma uh, hebben we een, uh, samen te gezameld voor uh, de show en de jazz van vroeger, dus het is leuk om dat uh, weer een keer verstand te halen. Ja, want uh, je gaat hier al aan het aardig denk ik? Vanaf drie uur. Vanaf drie uur, ah, ja, dat is spannend. Ja, dat wordt <laughs> hey, en uh, tot hoe laat vijf? Dat denk ik eigenlijk niet. Tot zo lang denk ik gewoon gezellig blijven. We hebben nog een wijnworkshop en er is nog een partijworkshop en uh, dus, nee, ja, tot een tot, tot, tot, tot gezellig blijven. Ja. Nou, je hoort erop. Ja, die uh, partijenworkshop. Ja, daar heb ik ook al wat gezien op tv ja, bij ons. Ja, uh, ja. ja daar, daar, daar kun je nog aan meedoen. Dat is op dit moment bezig. Of heb je daar geen zicht op? Uh, ja, ze zijn, uh, momenteel zijn ze inderdaad bezig. Maar dan uh, denk ik meer met proeven. Oké, okay, ja, dat is ook belangrijk. <laughs> dat dacht ik. Dat is het meest belangrijke, Fred. Ja, ja, ja, ja. ja. ja. Dus... Uh, hij, uh, ik, ik kan zo even kijken hoor. Uh, ja, echt, uh, echt een vinyl workshop, uh, Ja, dat uh, waren er te weinig aanmeldingen voor. Oké, okay, nou ja, in ieder geval, het shitje staat daar. Het is gezellig bij uh, Ayuma. Dankjewel ja. Fred voor uh, dit moment. We hebben het over vinyl. Nou had ik vroeger ja. ook heel veel vinyl natuurlijk thuis. Ik heb het niet weggegooid ja. hoor, het staat nog steeds ergens. Ja, Nou heb ik geen vinyl vandaag bij me, echte vinyl. Maar wel een plaatje wat ja. ik altijd op vinyl draaide. En die weet uh, Jaap ook wel, de Yarbrow and People. Dat stopt de music. dankjewel. Oké, okay, tot hier. Tot straks. Hoi. Hoi. Dus juist Fred, hij in de uitzending ons collega bij Ayuma, Ja, bij de vinyl wat daar gedraaid wordt. En toen kom ik meteen op deze plaat van Diarbro. En people and don't stop the music. Die heb jij nog in je eigen vinyl verzameld? In je eigen vinyl. Je ja, nou, oh, okay. ja, wil je okay. hem kopen? Kost wel nou, heel veel. Hoor. Ja, ik weet niet. Ik heb op dit moment. Nee, krap bij kast, dus... <laughs> ja, dat dacht ik. <laughs> en krap bij kras ook, geloof nee, ik. Maar nee. goed. <laughs> Ja, die Hij een... zit er toch, dus die, ja. Waarom die is ook, niet? Die is ook ja, aangeschoven, ja, meneer Voormalig Kras. Voormalig presentator. Zelf. Ja, ah. ja, ja, dat is ze dat is weer, hè? Ja, ja, ja, ja. dat, ja. dat zeg ik toch. Ja, dat dat, bedoel, dat ook heeft ook een reden, geloof ik, hè? Dat je er even bij, uh, bij je zit. Ik ben trots zijn avond, ze even lullen. Kijk, eens. ziet ze. Mijn schoonheid, mijn parel, mijn schoondochter. Jeetje Jet jezelf. Jet in de house. Helemaal goed. applaus. Ja, maar Jet, we hebben je net gehoord op het podium. En ook uitgezonden live trouwens bij CFM. Voor het grootste gedeelte in ieder geval. Ja. We hebben heel veel fragmenten mee, mee kunnen nemen en kunnen genieten. Jaap, toch? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. we hebben, de, we hebben de, behoorlijk wat, uh, wat uh, uitgezonden en meegenomen. Dus dat, dat, dat, dat sowieso. Ik stond een klein beetje met bibberende knietjes daar, jongens. Hoe dat zo? Ja, we begonnen natuurlijk een klein beetje met een, een, een, een, een leeg plein nog. Dus dat, dat was ja, even... dat, is, dat is wat ik vaker hoor. Als mensen dan op een gegeven moment voor hè, op een podium staan... en ze zien zo'n leeg gat voor zich... dan, dan Ja, nou, ze, dat, dat is dat toch het niet. ding. Ik, ja. Ja, weet je, dat slaat gewoon meteen op je strot. Dus dan ja. denk ik... je... Ja, dat is toch niet om mij, denk je dan? Nee, dat denk je niet. Maar gewoon ware, ja, dan begin je gewoon met, eigenlijk met een valse start. Ja. En dan het, het, het verrotten is gewoon met dat soort dingen. Sorry voor mijn taalgebruik. Dat, dat, dat slaat op je stem. Dus dan ja? denk je meteen, oh shit, we uh, nou, zijn wel uh, leeg. We moeten het wel een beetje volgen krijgen. En ja. uh, het moet ook lekker droog blijven. Dus dat, ja, dat slaat gewoon op je stem. Ga je dan op een gegeven moment een beetje zorgen maken over alles wat er in je omgeving gebeurt? Uh, zijn dat ja. van die gedachten die, gedachtes die ja, er dan je, door je heen Ja, Je gaat. ziet gewoon op dat moment al wat er gebeurt. Je ziet mensen met elkaar praten en denk je, oh, dat zal er niet over bij gaan. Dan gelukkig kon ik mezelf redelijk herpakken ja. en uh, ging het uiteindelijk nou, ja, dat toch was een was vol, uh, vol plein uiteindelijk. Ja, uiteindelijk wel. Dus ja, dat is dus ja. ja. heel fijn. Ja. Maar met de eerste zonnestralen ook. Ja, je ziet ook, ook dat, die, die kwamen ook komt. meteen. Hè? Die zag je zou, jou ik en zou me, ja, ik wou in net de zon schijnen. Ja, ja, ik zou net uh, zeggen van dat zal misschien wel met Mariette zelf uh, te maken hebben gehad. Uh, gaat uh, optreden en uh, de zon Gewoon het zonnetje in huis. Even uh, wat ja, anders. Ben jij ook echt iemand die graag het publiek wil vermaken. Jazeker. Ja, zeker. Ja. ik ben dat wel. Ik doe dat eigenlijk. Dit was voor mij weer een eenmalig uh, ding met band. Want ja. Normaal gesproken zing ik altijd met band ja. of met, met uh, gitarist. Dus uh, dat ik werd gevraagd voor vrienden van Zandvoort Toen dacht ik, oh. Um, ja, hoe wil je me hebben dan? Want met band is een beetje, ja, voor drie kwartier is een beetje lastig inbouwen, denk ik. Ja. Uh, ik kan met gitarist komen, maar ze hadden het toch liever dat ik met, uh, met, uh, met tape kwam. Ja. Dus dat was voor mij ook weer even grappelen in de oude doos en kijken wat ik, uh, wat, ik daar, wat ik daar kon vinden. En ook even wat nieuwe dingetjes erbij. Dus het was, het was überhaupt wel een heel spannend optreden voor me. Nog iets? Uh, vrienden van Zandvoort, heb jij iets met Zandvoort? Ja, mijn, uh, mijn liefje komt hier vandaan, hè? Jouw liefje komt hier. Ja, en ik heb hier ook, ik heb uh, camping Sandervoerde, heb ik uh, twee, nee, drie seizoenen gerund samen met hem. Oh. En ik heb hier drie jaar samen met mijn vriend gewoond. Dat uh, bedrijf heeft zich kennen uh, uh, me weg geloof ik toch? Ja, ja. klopt. Ja. Um, is dan toen ook al een beetje dat bij jou ontstaan ja. om dan te gaan zingen, of uh, deed je dat toen ook al? Dat deed ik toen ook al en. Um, daar ben ik wel. Uh, we hadden natuurlijk heel veel avonden met, uh, met zangers daar. En daar, daar ben ik door hun wel een beetje, klein beetje het podium opgeschopt. Ja. En heb ik ook kennis uh, gemaakt met het hele bandoptreden. Dat heb ik toen uiteindelijk heb ik dat drie jaar gedaan. En uh, uh, in aanraking gekomen met gewoon diverse artiesten. Ik ben heel veel met Lange Frans mee geweest. En, ja. uh, anderhalf jaar gezongen als uh, huisartiest bij Jankje's verjaardag. Ja. En toen uiteindelijk toch uh, tot de conclusie gekomen dat uh, band niet helemaal mijn ding is, maar dat ik liever een bent sta. Dus uh, ja, toen ben ik eigenlijk een bandje begonnen. En inmiddels speel ik in vier bands. Vier bands? Ja. ja. Uh, dus, er is ook nog weer een vraag. Wat uh, dat een beetje? Ja, volgens mij. Nou, afzonderlijk van elkaar is het lastig om je agenda te filmen, maar als je er vier hebt ja, ja dan gaat het eigenlijk prima ja. Ja. welke band zijn het? want ik ben even, ja, wat dat er wat dat gaat volg ik je niet allemaal, ben ik heel eerlijk in dus. nou, schande. Ja. schande, je hebt je huiswerk ja, gewoon nee, niet dus. gedaan, ja, ik heb mijn huiswerk niet gedaan nee, nou, nou dan val ik gewoon nu keier door de hand, ik, mand. ik, ik niet ga zin je dus het je vertellen, is leuk dat ik, daar heb ik nog wat te vertellen, toch? Ja, daarom. Dus. Um, ik heb een, uh, een beetje een showcoverband ja. en dat is Robinson is dat en daar doen we eigenlijk heel veel grote bedrijfsfeesten mee. En dat is met showtrappen en wel en uh, eigenlijk gewoon één groot spektakel. Dan heb ik een akoestisch bandje en dat heet uh, The States. En daarmee spelen we eigenlijk ja, heel vaak in de vooravond of op uh, kleine evenementen. Uh, daarnaast zit ik nog in Lentekind, dat is een eigen werkbandje. Dus daar brengen we eigen liedjes mee uit. Ja. En daarnaast heb ik nog een, uh, een akoestisch duo. En dat heet Jet Songs. En daar spelen we eigenlijk gewoon mijn favoriete liedjes. In akoestische setting. Heel relaxed, rustig. Dat zou ook hier niet hebben misstaan, denk ik. Nee, ik denk beter geweest. Dat denk ik, ook. Als, ik zo, uh, als ik het zo inschat, denk ik dat dat uh, inderdaad wel het geval was. dat was ook in principe mijn voorstel natuurlijk. Ja, ja. maar dat is helaas uh, even niet... Uh, Afgeketst. Ja. Nee. Dat is wel een jammer eigenlijk. Heel jammer. Goed. Uh, nou ja, Roep. Uh, ik weet niet of jij... Nog, eh, nog iets hebt uh, aan... Nee, ik ben er helemaal stil van, ik. Oh, ben stil van. Geen uh, vragen, vuur op. Nee, ik heb geen vragen, maar Mariette. Kijk ik ook naar, en naar, naar onze gast aan tafel. Meneer Kras, heeft u nog vragen voor mij? Ja, meneer Kras. Uh, ja, wat vind je nou het lekste en dan smorgens vroeg om te doen? Hardlopen. Huh? Ja, ja, ja, ja, ja. Mag ik even aandacht? Ja. Dat is wel een marathonloopster, hè. De marathon van New York Heb zij al achter de riem zitten. Meen dat nou, maar yet? Er zit hier een ja. hele trotse schoonvader. Dat, uh, dat oh, hey. Even iets reclame voor de sportieve chick, hè. Ja. Dus de marathon ook nog gelopen, Marjets. Is het nu bezig. de voor de marathon in? Stockholm. Where else? Oh, okay. En waar is uh, je carrière een beetje in Zandvoort begonnen? Was dat niet bij een lokale omroep of zo Ergens op het Gasthuisplein? Ja, inderdaad. Plank? Ik kan niet. Hey, de naam heet, komt heet, niet heet helemaal Heet dat niet toevallig bij Zfm? ZFM? Ja, bij Zandvoort op Zaterdag. Zandvoort op Zaterdag. Ja, dat ja, Ralf op uh, donderdag in maandag geweest. Maar waar zat het uh, vooral op? Zaterdag. Ja, met uh, Ralf en uh, Rob. Juist. Ja. Ja. Het waren ja. nog eens de heide, Ruby. Ja, he. ja. ja joh. Het ja. was nog in een klein studiootje, geloof ik. Uh, niet zo op het Gasthuisplein zelf. Ja dat bedoel ik. Ja. Maar dat was toch gewoon vooral heel veel bier drinken, meneer Kras? Of, uh... Ook nog. Ook, ook dat nog, toch? Ja, op een gegeven moment, de mensen wilden je toch wat uh, blijken van waardering geven en dan accepteren. Je kan op een gegeven moment geen neeming zeggen. Nee. Oh ja, van de buren dus zei, was dat. Kom dat. maar hier, kom maar hier met al dat lekkere bier. Krijgen we van de buren toen nog. Ja, ja. ja weet je wel. Ja, dat Moeten we, we nu we mee nog. aankomen, denk ik. Als, uh, weet ja, de weet je nog van die kat uh, Rob die wij toen gevonden hadden? Ja, weet ik nog. Ja. Die kwam die man toch even een gezellig kratje bier drinken. ja. Zo ging dat, maar je zijn van die memorabele momenten, die vergeet je gewoon. Nee, eigenlijk niet. Maar wat was dan, gelijk uh, even voor, uh, voor de mensen thuis, wat was het eerste werk van Mariette wat jullie dan gedraaid hebben? Nee, ze heeft, met... je, hebt, uh, je hebt live gezongen in de studio. Je hebt live gezongen, ja. Dat kan ik me niet helemaal goed dat herinneren. Echt, maar... Dat is echt wel Was jij ook nog van, uh, ja. van, uh, ja. van het uh, bierdrinkerij dan? Dat live. met uh, Misschien was ik die dronker op het <laughs> Jaap gaat ons een beetje op de kaart zetten. Ja, jullie beginnen er zelf over. Dus ik bedoel ik. Uh... Ja, en het klonk ook nog goed, hè? Ja, ook dat. bedoelde ja. ik. Dat bedoel ik we zeg niks. Dus... Maar nu klinkt het ook goed. En ik heb er nog heel, heel van... wat werk uitgebracht, hè? Nou, ja. ja ik, uh, ik heb alleen uh, wel een oud nummer uitgekozen, althans een, uh, een cover. Uh, even voordat je dat instart. Ja? Uh, Mariet heeft een uh, Voice of Holland verleden, En wij gaan als alternative FM, krijgen wij dus ook iemand die de Voice of Holland heeft uh, gedaan. Ja, okay, okay. 4 juli komt hij langs. Ja. Snelste singer-songwriter van Nederland, Colin Hoeven. Oké, okay, dus hey die ons. heb je binnenkort uh, in, die, de we ons in de studio. Helemaal goed, we zitten trouwens naar het uh, WK te kijken. Staat hij inmiddels al in de 1 Ja, 3-1, we staan voor. De Cameroon Girls. We staan voor we tegen Cameroon. We De 3 tegen 1. Ja. Goed. Ja, dat uh. nummer wat ik uitgekozen heb, uh, ja, dat viel mij gewoon op. En uh, die vond ik uh, goed klinken. Zwart-wit. Ja, jou. dankjewel. Ja, echt... De Voice of Holland. Daar komt-ie van, toch? Zeker weten. Hij liep daar in de stad S'avonds laat Tot aan de overkant Zag hij ze staan Iemand liep Je hoort niet bij ons Mes Steek Pijn Denk goed na Weg naar het plein, een taxi, het is te laat. was hardwit in de uitvoering van uh, Mariette van de Brand. Dankjewel Mariette. Daarvoor. Ja, jullie zijn lekker uh, aan het uh, doorpraten. Geen idee dat ze in de uitzending zitten, maar goed. Wij gaan gewoon uh, nog een plaat draaien dan. Ja, echt waar. En dan uh, draaien we waarschijnlijk voor de neus vanavond. Ja, Fred, hier is Tina Martin. staat aan de Ze zegt, je moet er weer eens uit. Ze heeft gelijk. Ze zegt me kom je weer naar buiten, dus ik ga gelijk. Patta jaka is te weinig money in mijn zakken, maar dat maakt niet uit, niet uit. Aalt vliblaka is te weinig money in mijn zakken, maar dat maakt niet uit, nee, vandaag niet uit. Oh.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 zijn weinig manier in mijn zakken. Maar dat maakt niet uit. Hoe vaak vandaag niet uit. Stel niet even vragen over gisteren en ze heen. Jaap, zij weet het. Het is maar dat je het weet. Zij, zij weet het. Dat bedoel ik. Dat Inderdaad, was Tino het, Martin. Wat een mooie plaat heet dit. Het einde, ja. Maar ik, ik, ik, ik, ik zat er eens een keer op een middag naar Radio 2. Naar onze publieke omroep te luisteren. Daar zaten collega's van ons. De heren Wouter van der Goes. Voormalig ZFM. Zat En Zf natuurlijk Frank van het Hof. Die zitten daar inmiddels al, uh, al een nodige tijd. En die uh, hebben dan even het uh, programma van Ruud de Wild overgenomen. Wat gebeurt er op een vrijdagmiddag? De laatste vrijdagmiddag dat die twee dus daar bezig waren. Ja? Dan kregen ze bijna de coördinaten van de NCRV en de KRO op uh, de Hals. Want... Er was op een gegeven moment een moment in de uitzending dat Wouter van der Goes zei... ...ja, als er iemand is die Tino Martin nu een vervelende rotplaat vindt... ...ga ik hem 16 keer achter elkaar draaien. En wat gebeurt er? Er was iemand die het zo nodig vond om daarop te reageren. Die zegt: wat een rotplaat van Tino Martin. En vervolgens hadden we dus twee uur lang Tino Martin met dit nummer. Hebben ze dat echt gedaan? Dat hebben ze echt gedaan. Ja? Ja, het was weer zo'n memorabel moment... ...wat Giel Bela ooit met Toppertje heeft gedaan. Uh, he, met uh, een briezer ananas, he. dat was ook al zo'n verhaal. Dat was continu weer dat nummer dus uh, gewoon gedraaid. Ja. Dat deden zij dus eigenlijk ook. En, ja. uh... Maar het is gewoon een feestplaat, tegen deze uh, Tino Martin. Nou, dat valt te bezien. Want ze hebben Tino Martin toen ook nog in de uitzendingen uh, gehaald. Uh, uiteindelijk uh, bleek het toch uh, dat er ook nog wel een serieus kantje aan zat. Oh, okay, uh, okay, uh, okay, uh, kijk. Ik zit even naar mijn collega aan uh, de overkant uh, te kijken. Die nu druk bezig is met zijn smartphone uh, be bezig. Uh, want ja, uh, kijk Fred. Jij uh, doet straks uh, Entertainment for You. Nou, uur 12 van uh, het geluid van Zandvoort. Precies. Uh, nou, want uh, Tino Martin uh, zal denk ik ook wel ergens op zo'n lijstje bij jou staan om gedraaid te worden? Uh, Jazeker. Ja. Ja, ja, ja, ja. Wat, wat vind jij van, van, van de man eigenlijk? Uh, ja, ik vind het uh, toch wel een prestatie eigenlijk dat die man zo ver gekomen is. Ja. Uh, ondanks uh, dat we hem kennen van uh, bepaalde uh, soundshows uh, als René vroeger zijnde. Ja. Uh, ja. Dat geluid daar kwam die jaren niet vanaf. Ja. En dan vind ik het toch wel een, een prestatie uh, waar hij nu is. Hij heeft zijn publiek dus opgebouwd via de sociale media. Hè? Dat, heb ik, ja. uh, dat heb ik altijd uh, begrepen. En ja. dit uh, is dus weer een, uh, een uitvloeisel van, van hoe, uh, hoe groot eigenlijk de naam Tino Martin in Nederland is. Ja, want dit, dit is eigenlijk een, een plaat ook die... Uh, uh, ja, eigenlijk een, een rap plaat is dit ja, ja. Uh, officieel. Ja. En hij heeft dat in een, in een nieuw jasje gestoken. Ik vind, het, uh, ik vind het een uh, kunstenaar. Een kunstenaar, ja. Oké, okay. okay, nou zometeen heel veel plezier, uh, Fred. Ja, dankjewel. Nou, jouw uren van uh, het geluid van Zandvoort. Ja. Voor ons zit het erop. Wie krijgen we zometeen op al? het podium? Ja, oh, zit het voor ons. alweer op, joh. Ja, uh, ja. we hebben plaatjes draaien. Frank Vink hebben we inmiddels uh, gehad. Dus tenminste, die is uh, nu nog bezig. Moet ik even... Oh, hier leg hij gewoon voor mijn snuffer. Uh, nee, dan hebben wij uh, daarna een open stage... Met Alicia Papen en Jane Baines. Oké, okay. die, die gaan om kwart over vijf tot kwart voor zes. Dan uh, daarna uh, Dennis van Veen zit ook uh, allemaal in het uh, programma van Fred zodanig. Ja. Ja. En Mirjam Ferrano zit er volgens mij ook nog in tot zeven uur. Dus dan, uh, dat zit ja. allemaal bij jou hey, in. Ik ik ben er okay. sowieso uh, samen met Dolly. Maar, en zijn. Uh, okay, dus uur, uh, sowieso, nou, ja. Het goed. zijn allemaal winnaars in de einde wat Je doet van de boom, hè? ja nou, zijn ja. single die gaan nou, we nu lijkt, draaien en goed zit op vanavond hoe laat half tien half tien ja oké okay, staat de vandaag klein helemaal vol dag. een antwoord op de vragen van het leven we spelen allemaal het spel maar niemand niemand kent de regels en je weet dat het weer dag wordt toch moet je vallen en weer opstaan en je vraagt je af waar.